Wij beginnen de zogerles 205 op de pagina KUV Nun Hei 155. De eerste regel van de zoger zelf op KUV Nun Waw כד inon bahashucha medhavkhin lediyuk na denakhash betrin rashin va דפחינה dvoynaja pagina kufnon vav deyesh tregel kikhivya veta sin go tegoma de vorige pagina. De eerste regel. Otkoef nun waw. 156. Ka die non wanneer zij in de duisternis zijn. Dus Hij heeft het, nu, heeft, heeft het steeds over die twee aangestelden. Herinner je nog? Het mannelijke en het vrouwelijke. Het mannelijke verbleef in de duisternis. En het vrouwelijke heeft wel een beetje chassadim. Maar het is niet genoeg voor, voor hem, want hij, hij, hij wil gogma hebben. En dat kan zij hem niet geven. En hij is, hij is niet interessant voor haar. Enzovoort. Zo hebben we dat geleerd. Het mannelijke en het vrouwelijke van de klipa. Dus hij, hij verder spreekt over hen, de dus in ontbogeshoeken, wanneer zij in de in duisternis zijn, met haaf geen die diukna dan, ver, dan uh, transformeren zij zich in uh, in het beeld van een slang, Batrin Rassin, met twee koppen. We aaslin en zij gaan of lopen kehivia, zoals so een slang dat doet. De volgende pagina. We taaslin en zij, vliegen um, go tahoma naar uh, de afgrond. We is stachian en zij zwemmen of wassen wassen zich, zwemmen, wassen zich bij Yamaraba in de, gro in de uh, grote zee. Nou, zo so, dat is de taal van van um, zoger. Het is zonder Hasolam kan men niet, niet begrepen wat hier staat. We hebben hier twee keer het woord slang. De eerste keer hebben we dat op de vorige pagina, dus op de oorspronkelijke pagina, kuf nun, waar we mee begonnen waren. Kuf nun hee, in de eerste regel, het vierde woord voor het einde van de regel, de, de nagas, van nagas. Nagas is, is, in de hele getal, is slang, nagas. En op de volgende pagina het eerste woord Chivia. Chivia is slang in het Aramees. Chivia. En het is aanvullend op uh, wat op de betekenis, op de kracht wat er is in de Hebreeuwse benaming. Uh, Pachina kuf non wavo, nadepunt, nadie punt. Kad metan, daar is het net of het een puntje staat, maar het moet hoeft geen puntje, moet geen zijn. Kad metan leschal de volgende de de pachina volgende kuf nun zijn. De aza v aza l. Margizin lon umita arilon veinon med medgalin bogotory tvei khashuha Vykhoshvey de kutchabrigu bay Limitava lon dina tot de pachina. Kat Kad metan vanirzei bereiken de ketingen, de keting, van ketingen, zullen so we zullen zien, wat voor keting is dat? De keting, de volgende pagina, de eerste regel, van Aza en Aza-E, zijn twee hoogste, hoge, zeer hoge um, engelen, die we zullen dat leren, hier uh, zal je ons ook uitleggen, uh, die hoge uh, Engelen die uh, uh, rebellierden voor Hashem, voor de schepper. In de kwestie van het scheppen van de mens. Ze waren tegen. En anderen waren ook tegen, maar deze waren zeer tegen. Zo so, zeer so dat Hashem heeft hen laten vallen in laag hier in, tot deze wereld. En aan een speciaal berg geestelijk natuurlijk, aan een speciaal berg heeft hij hen uh, aange aangeketend en zo so zijn ze aangeketend, blijven ze staan op deze manier, en dat is wat hij ons nu vertelt. Uh, hij no hij noemt dat, dat kad metaan le shal shala, wanneer zij uh, bereiken de ketting hij bedoelt deze keting, waaraan ze die twee, Aza en Azael, die twee aangekeken zijn. En de volgende pagina, koef nun zijn. Le uh, margis in la, la, la, dan ze, die twee engelen, die hier gevallen engelen, ja, dat zijn gevallen engelen, die maken hen boos. Dus Maken hen kwaad. Of wekken om en en, en winden hen op. Weenon, met go en zij springen over, zo so met of met zo'n so sprongen, uh, springen ze over naar de Tore Chashouhan, naar de bergen van de duisternis. Twee. Begors wij en zij denken, of zij menen, dat de Heilige gezegend is, hij hey, bij limit, limitabe be, wenst uh, hen uh, te bestraven. We keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. Kof nun he. 155. Um, Hasulam, de rechterkolom, de regel 17. Kat inon bachashucha ve chule, dubbele punt. kasha hem 18 bachashuch. Wanneer zei in de duisternis zijn, ja, die twee vrouwelijke en mannelijke van de klippa, hem met hafchim veranderen zij in. Verkregen zij, veranderen zij, of transformeren zij zich en komen, verkregen zij een, een beeld van Nagash, van een slang. Bishnei Rashim, met twee koppen. 19. We holgim, en zij lopen als een slang. Punt om me overviem, betog de hom twintig. We roch had bij jam agadolpunt. Om me overviem, en zij vliegen rond binnen de naar binnen de afgrond. Twintig. We en zij wassen zich of zwemmen bij Gadol in de grote zee. Of in het grote, grote oceaan. Punt 20 na de punt. Kershemegeem le Shal shall shall 21 aza weazaze. Hem margizim otam. Omorim otam 22. Hem. Medalgiem toch arey Vechoshwim 23 Shea Kadosh Baruchur Ocelik ro otam gledin. She Kasha magi Wannir bereken Bereiken Decating van Aza en Azael Van die twee gevallen engelen 21 hij, maar zij maken hen boos, kwaad, om en zij uh, winden hen op. 22. We hem en met, overs met op, met en zij met sprongen zo uh, overs uh, overspringen binnen die. Naar de uh, bergen van duisternis. We gaan zwemmen en zij meinen 23 Chakados, hoe de Heilige gezegend is, hij wenst uh, een, uh, hen te bestraffen. 24. Wat betekent dat allemaal? Pirouz, de uitleg. Punt סובב על הדברים. דלאל שאומר 25 דקד ההוא נהורה שליט, ונצח דילא, ונצח זסנטוינטח על אחרד, ואל דא התקלילו דא בחשוכה, זי פנטוינטח בנהורה, והאב אחד, שבעת שליטת הנוקווה, 28, Shehi, Nehura. Chosrim hash neer rashi, rashin, 29, Roshé had kanal. Kiroch, dus de 24 na de punt. Zo so, verf, het slaat op de woorden zoals boven uh, in de zoger. Zo merkt dat hij zegt de zoger. 25. De kataune ura, shari, dat wanneer dat licht heerst. Dus dat, dat, datgene, dat vrouwelijke, ja, vrouwelijke klippa, dat aangesteld is, uh, aangesteld is over het licht in dat land Arka, in het land van de We na en ze wint over zichzelf en over. Die ander over, over de, het mannelijke, ja, dat heerst over de duisternis, 26. Waar daait Kalilo. en daardoor wordt die, degene die in de duisternis is, voeg, wordt samengevoegd tot uh, die van het licht tot het vrouwelijke, 27 en zij worden tot één. En hij gaat ons nog een keer dat uitleggen. Shebaetz, slittata nukwa, dat in de tijd van het heersen, van de nukwa, van het vrouwelijke. 28. Shehine horen dat zij het licht is. Het licht is. Ja, een beetje licht wat zij heeft. Chosrimash, Nere, Rashin, dan keerende twee koppen om uh, uh, um één te zijn, om um één kop te zijn, dus veranderen zij zich, en zij worden tot één kop. Kanal zoals boven gezegd werd, 29 naar de punt. Wel maar avalkat in inon dertig bagashoek de aino baet schlitaat zahara zagharanikra kastimon. Hier moeten we. het de tweede letter in de regel 31 is het Samach. Maar de naam, zijn naam is Kastimon. Maar zo wordt het fout gescand. Met hafgin le diuk na den aachers, batrin, raschin 32. Ki hazachare nu ja cholivatel schlitat, 33. Hanuk wa bechotot zarichleit la bespo 34. Walkeen hem babet raschen. Wel 29. En hij zegt zoger hier. In onze oot. awalkat in ke Maar wanneer zij in, in, de in de duisternis zijn. 30. Dus wanneer is dat? De haino, dat wil zeggen, bij het slitaten Zachar. In de tijd van het heersen van het mannelijke. Welke mannen, mannelijke, heet Kastimon, 31. Met geen joek naar de nagers, dan veranderen zij in beeld van een slang met twee koppen, 32. Kia zagare, noia gole, wat eerst slitaat ook al. want, waarom? Omdat het mannelijke kan niet de heerschappij van het vrouwelijke opheffen. Bij het tot omdat hij heeft haar licht nodig, dat haar licht, om haar, heeft haar licht nodig dat het haar licht in hem wordt ingebed. Dus daarom kan hij haar niet opheffen. Zij kan hem wel aan, het vrouwelijke. Maar het mannelijke in een klipoot kan het vrouwelijke niet aan. 34. Welke geen hem kan aanges bebet rashin, dan daarom zijn zij als een slang met twee koppen. 35. We aazrinke, chivia, klomar, shehol, hinle, hij ziek, badereg, 36, anache, de hainu, boto derech shanache, pita, et chava, 37, la achol mi et sadat welken, nee, uh, 35 beazelingen geven en zij lopen als een slang. Wat betekent dat? maar, dat wil zeggen. Ze horen dat zij gaan, lega ziek om schade te brengen, hey, zij gaan schade te brengen op de weg, zoals, op de manier zoals de slang dat doet. 36. De Heino, dat wil zeggen, tot derg, op dezelfde manier, zoals de slang uh, verleden gaven, de vrouw van Adam, 37, Lechol werd ze dat om te gaan eten, zodat zij ging eten van de boom van uh, kennis van goed en kwaad. Daarom heet het ook op deze manier dat zij lopen als een slang. Altijd de namen worden ook gegeven, de namen, handelingen, in de heilige boeken worden gegeven naar de handeling, die, de, de eigenschap en de handeling die uh, die entiteiten, die geestelijke krachten uh, eit 4 38 beginnend Nico aharosh shelanu kwa de klepa 39 neemt saim ta asin got hema shesham shore shferta haklipot ani kratum shohu yirda she 1 41 lematahimena basodakatu via alu shamayim virduto homot 38. Wie neemt ze hier? Mikoë Harosh, Shelah de Klippa. Door de kracht van het hoofd van de Nukwa van de Klippa. 39. neemt ze hem. Blijkt dus. Dat Taasin goot de huma. Dat zij. Uh, rondvliegen. Binnen de. Afgrond. Dat, in, dat daar is de wortel van de klipot die Tahom heet. 40. Zo je daar, dat is de afdaling dat er geen lagere dan dat, dan, dan dat is. Dus dat is de laagste afgrond, de laagste plaats van de klipot die er is, dat heet Tahom. Basso de in het geheim van het vers dat geschreven is in het Heilige Schrift. Jalu Shamaim, de hemelen zullen opstegen, Jardu, Athohmood en de afgronden zullen afdalen. Staat in de psalmen van David. Psalm 107, de regel 42 na de punt. Omikoya haroshel Azakhaar de Klipa, dat is allemaal door de kracht van het vrouwelijke. Omikoya Haroosel Azakhaar de Klipa, 43 Nimzaim, is Tahjan Bajam Araba. Shehu Achokma, 44 de Klipa. yam Hu Shem Achokma. 42, Omikoa, Garoche, en door de kracht van het hoofd, dus de twee koppen hebben gezicht, gezegd, of hoofd, of kop, omdat dit een, uh, een beeld, geeft ons een beeld van een slang, daarom spreken we van koppen, en door de kracht, kracht van het hoofd, of het, de kop, van het mannelijke, van de klipa, dus die kastimo, kastimon, uh, 43, blijkt dus dat, is tagian bij Yamaraba, dat zij zwemmen of wassen zich in de grote oceaan of een grote zee. Zohoewa gogma de dat dat is de gogma van de klippa Ja, het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dus ook hier zien we dat een geweldige kracht van de gogma van de klipa, uh, 44. Kjiamhu Shema Chokmah want jiam het woord jiam yud mem is breken z zee, is de naam van de Chokmah punt wat ida 45 Shemeshum ze nikkret arka hier zie ik dat één lettertje moet, uh, ontbreekt uh, in het derde in het derde woord in het derde woord in de regel uh, 45 zie ik nu opeens uh, daar ontbreekt dat, uh, tussen de koef en de Jude moet resh nog komen te staan dus nun, koef, en dan moet nog resh tussenin. En dan Yud Alef en Tav. die yeah, recht onbreekt. Eh uh, ze Nikret Arkabashem Erets Nod 46 Lejotam mit nad nad mit nadadim mit nad Corrector. Tijdens Mohammed Beta's reis schreef de volgende deelinger kolom. De eerste reikel: Hamimoonim halalu. punt. Pam olim bayam magadol u pam twee Jordim tego tego mod. De kolom de regel 44. Met hij weight. 45. Ze Mishum zei daarom Nikret Arka heet Arka in de naam van een andere naam heeft de, de naam van Eretz Eretznot eh, het land van het zwerven of een zwerversland geestelijk zwerversland dat is trouwens het, het land wat, wat, wat eh, na het zondige van no, no, no, no, dat nadat Kain dode hebben zijn broeder, dat Hashem heeft hem vloek over hem uitgesproken dat hij zal leven in het land van zwerven uh, als zwerver verder zijn bestand, bestaan uh, f, uh, gaan verder zijn bestaan hebben in als zwerver in het land, en dat betekent in het Land van zwerven betekent innerlijk natuurlijk en niet bij uiterlijk. Uh, de mens kan leven in een prachtige omgeving en toch beleven van binnen in het land van zwerven als zwerver. Het betekent innerlijk dat de, de ervaring van binnen is net of de mens ergens in een verlaten zwerverslandgebied uh, zich bevindt. 46. Legotaam. Waarom is dat zo? Lijotam met om omdat zij altijd, permanent, onophoudelijk zwerven. beta betarashim, vanwege twee kopen van deze, uh, van deze aangestelden. Pam, olim, bayam agadol, soms steekt men op naar de grote zee, en soms daalt men af, naar de af afgrond, dat is dat zwerven, Zij steeds zwerven, en natuurlijk is er sprake van, nu spreek je van krachten, ja? maar eigenlijk, gaat het om de mens, want niet om de krachten, in, uh, uh, zijn belangrijk, maar de mens, dus als de mens dan, uh, soms de mens, valt in de, in de netwerken, ja, in, de, in de handen van de vrouwelijke klippa. Soms valt die in de, het mannelijke klippa. En daardoor word je zo ge, uh, ges, gesluurd van de ene plaats naar de andere. En dat is het zwerven. Drie. Duidelijk, dus alles wat we leren is niet ergens een land dat het, dat of, of een denkbeeldige virtuele plaats dat er is. De mens zelf creëert deze plaats door um, aantrekken, door zichzelf, uh, door aantrekken van deze krachten. Dus door, met andere woorden, niet eigenlijk door, door te zondigen, door te ontvangen omwille voor zichzelf in allerlei, allerlei vormen van zo'n ontvang van het uh, zondige dan doet hij dan aantrekken deze krachten, dus op deze manier, dan gaat hij dat voelen, dat zoals wat hij ons nu vertelt, hoe dat zit in die krachten in het heelal zelf. Want natuurlijk bestaat zoiets, waarom? Kijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Ja? Als uh, Kain had, uh, Adam had gezondigd, Kain had gezondigd, ja, en, enzovoort. Uh, die twee engelen, die gevallen engelen, die ook zijn steeds nog aangeketend aan die speciale berg van de duisternis. Dus, die krachten bestaan er natuurlijk. Door de er bestond natuurlijk, vanaf de schepping bestond uh, potentieel deze kracht, ja, als ministerie van um, Zeggen als ministerie van uh, justitie of zo, je, van, dus die, die zorgen, moesten dragen, de zorgen moesten dragen voor het uitvoeren van allerlei van de wetmatigheden. En dus op dezelfde manier, uh, na het vallen van de mens, um, werd, werden die krachten ook versterkt. Ja, I in de grote mate versterkt. Natuurlijk, elkadoos Berogen, de hele gezegende, dus schiep de ene tegenover het andere, Maar hij schiep de citra agra in, in de vorm dat hij niet schadelijk op zichzelf is. Duidelijk. Alleen schadelijk wordt als de mens valt. Duidelijk. Op deze manier, dus een feedbackfunctie, dat hebben we op dat geleerd, wordt het uh, tot stand gebracht, als het ware maar als de mens dus als de mens valt en dan nog weer valt dan natuurlijk de krachten niet verdwijnt in het geestelijke dus ook die krachten blijven versterkt van die citra achter dat is dus niet door de schepping gemaakt dat is extra wat de mens uh, door zijn verkeerde keuze door niet luisteren naar de wetten van het heelal dat die dat op deze manier zelf uh, Versterk deze krachten van de Sitra Achra. En dat is wat hij ons nu vertelt. Perie. We hinnay ham, uh, We hier de uitleg van deze twee Engelen. Aza en Azael. Van die twee gevallen engelen. Vier. Oei, nyanarog, me hoor, dat is een zeer uh, uitgebreide kwestie. Ook waar bejaart hij, en ik heb hem al een beetje, uitge, uit, een beetje uitgelegd in mijn boek, Bet Shaara Het gebouw van uh, Shaara Kavannot, hier ook staat het ook een fout, Shaara het derde woord in de regel 5 aan het einde van het woord, sha'ar, betekent moet het uh, resh zijn en niet en daar hier staat dalet. Je hebt resh? Ja. Oké, okay. ik, ik heb het dalet. Sha'ar. Dus shin, ayin en resh. Het derde woord van in de regel 5. Het derde woord in de regel 5, de laatste letter in, the reichel, in, that, in that word mm -hmm. de, mm -hmm. de regel, uh, mm -hmm. <laughs> in dat woord, is Dalit, het moet Shin zijn. Bet Sharaka Wanot. Mooi zo, het moet res zijn. Dus hij zegt dan in dat boek: Bet Sharaka de het shara gebouw van de poorten, de poort van, van intentie. In Zo'n so klein boekje van so, nog geen 100 pagina's. Um, daar heeft hij die, beschreven die dat. Maar natuurlijk, hij laat ons nooit in de steek. Hij, altijd, hij zal het natuurlijk uitleggen, ook hier, neem ik aan. Zes. We kunnen it amits, le Baer, le fiat, zorgen. En hier zal ik. Uh, zal ik uh, mijn best doen om een beetje naar behoefte, naar behoefte uit te leggen. Zeven. Weet hij dat? Hier is een erg bijzondere kwestie. Dat is het vallen van die twee engelen en wat het is en wat zal met hen zijn, etc. Geweldig geweldige onderwerp. We zullen het ook leren hier Waarschijnlijk is de plaats, we zullen zien. Er bestaat nog een andere plaats waar het veel erover gezegd wordt. Witte da, kiaze, waze, el hem. Me lahima, gevohim, bijoter, acht. Kitim tsashe, gama, harne, fila, tam. Me ashamaim, negen. Leolamaze, arei, leharei, ahoshe. Win ik beshal shalot. Shel tin barzel. Aya bil am, masig, al yadam, kol madrigat, elf ne vuato. Shalehem neimar, asher mehaze, shakai jehaze, twelfth. De hainubakoe hash le eilo hamlahim, En u 7. Weet hij daarin, weet. die Aza, dat deze twee engelen, Aza, de ene heet Aza, en de andere heet Azeel. En ook de naam, van die, de, de, hun naam is ook een speciale naam. Aza, as, betekent van, van het woord Aas, van, van, van het woord Aien, uh, Zijn, betekent kracht. Ja, zoals je, je ziet ook, uh, Aas betekent dus kracht. En de andere betekent Aas en dan Eel. Zie, Aas, die heeft in zichzelf wat de eerste heeft. En plus, plus, plus nog een heel ook iets, iets van de van heilige naam van Hashem in zichzelf. De naam van, van Geset van Hashem. Want Aas az en Azael, dat zijn uh, de hoogste, dat hoort, wat die zegt ons... ...de hoogste engelen. Als ze el is, dat ook kracht dan? Ja, ja, maar... De... Extra kracht. Of... Nee, heten ze zo. Alleen kracht. Betekent... Ja, ja. De ene betekent asa... ...plus alf. As, as betekent kracht... ...en dan is het nog alf. Het kan zijn, we zien. As, kracht van alf. Ja, van de eerste letter. Van, uh, ...van... De... ...en dan de andere is dezelfde naam, plus nog de letter lamet En dan samen maakt het Az is kracht, en k betekent, de naam is de naam van Hashem. De naam van, van de schepper, wanneer die zich inbedt, in de sfera geset. Dus dat zijn hun namen naar krachten. Er zit nog Gematria, natuurlijk zit er veel meer nog. We zullen dus dat leren we uh, zien wanneer het misschien nog in, hier, hier zullen zien verder. Want die twee engelen, Aza en Azael, dat zijn Hamlachima Gewahim Bojothea, de hoogste engelen. Veracht acht Kittim want jij zal vinden dat Shagam, Acharne, Filata, let op, dat zelfs na hun vallen uit de hemel naar deze wereld, Negen, Leharéa, Gozeg, naar de bergen van de duisternis. Hier in deze wereld zijn er bergen van de duisternis. Daar vielen zij uh, naartoe. ik Xarou en zij werden uh, gebonden aan, die, aan deze berg, aan deze bergen. En zij werden gebonden... Shel schelbarzel met ijzeren kettingen. Aan ijzeren kettingen werden zij gelegd, Gebo gebonden, letterlijk. Tien. Zelfs dan, na hun vallen, hier in deze wereld, en na, gebonden te, te, te, uh, na hun gebonden, uh, dan werden zij ook gebonden door ijzeren kettingen, ook dan, Ah ja, bilam Bielam. Herinner je nog, de bilam die bilam die moest het uh, hele gevolg in de woestijn uh, vervloeken. En die dan, in, in plaats daarvan had die alleen maar zegen uitgesproken. Die bilam die die haalde zijn kracht door deze door deze door deze door te gaan naar deze, hij wist wel de plaats waar, waar ze uh, gevallen waren. En hij haalde van hen, zijn kracht, om zijn zwarte magie te doen. Maar hij was een bijzondere man bij die bilan. Moet je niet denken dat hij zo... Hij was een enorme, enorme wijze man. Alleen hij gebruikte zijn wijsheid uh, op de manier dat het andere kant van de medaille, duidelijk de klipot, gebruikte hij in zijn, zijn, om zijn wijsheid uh, te, uh, te, te voeden daarmee te voeden dus kijk dat je zegt ons dat zijn de, hoge, de hoogste engelen en zelfs wanneer zij zo aangeketend werden aan de bergen van de duisternis Bielam, die deze Bilam. dus een tegenligger van Moshe eigenlijk die bereikte door, door hem, bereikte hij zijn, de traptreden van zijn eh, profetie. Want hij was een groot, de grootste profeet aller tijden van de niet-Joden, die Bilan. Dat is niet een, een kleintje, maar een zeer hoge man. Want waarom? Het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. eigenlijk daarom... Tegenover Moshe staat zo moet zo'n grote man staan. Moshe is gochma, put gochma van het heilige. Duidelijk. En daar tegenover moet iemand anders zijn die dan put precies hetzelfde. De, aan de achterkant van het hoofd. Daar hebben we ook een uh, geestelijke plaats waar de klipa daar aanzuikt. En dat is de kracht van die bila. Schalei hem, maar. Dat of dat over hen is het gezegd, over deze traptreden van Bilam die hij kreeg, bereikte, door, door die twee gevallen engelen. Asher mechazé, shakai, Chazé staat in het Torah. Zeer, zeer verhulde, een zeer verhulde vorm, dat uh, een visioen, van Shakai, van de naam Shakai, van de Almachtige, gezet, zal hij zien. Zien betekent gochma. Kijk nou welke kracht hij had, die, die Bila, twaalf De Haenu, dat wil zeggen, bako, ahash, gachato, la, lachim, dat wil zeggen, door de kracht van, uh, van het bereiken van deze engelen. Dus hij bereikte deze, de kracht van deze engelen. ...en van hen kreeg hij dan deze kracht... ...en kon hij dan zijn profetie doen. Punt. Moet je zo zien... ...zo'n grote man... ...zo'n grote profeet als... Ik bedoel, ...profeet van de andere kant... ...als Bila... ...ook hij kon niet liegen tegenover de schepper... Ook hij kon niet liegen in de zin van... ...als de schepper hem geeft... Als, dus, als hij verkreeg die, weet het, die profetie, dan wel. Nee, dan niet. Uh, het is uh, Comediespelen kan dat niet, begrijp je? Want dat is zijn kracht die hij had. Maar die, de kracht putte hij dus van die twee gevallen engelen. Hanikra nog veel wegelooi een En dat heet, um, hij die valt terwijl zijn ogen open zijn. Net zoals die Engelen, zo so was ook de kracht van die Bila. Ondanks het vallen, zijn ogen waren open. Omdat ogen zijn Gogma. Punt. Ki azen ik Al Shem En nu goed wat hij ons vertelt. Natuurlijk dat Dora spreekt van die twee Engelen. Uh, nee, maar dat, dat, dat de Torah beschrijft dat, uh, in het geval, toen, in het geval van, uh, van Bilam. Over Bilam, wanneer de Torah spreekt, over Bilam dan, Bilam, dan spreekt, spreekt de Torah ook over deze, deze twee engelen. Indirect als het ware. kraan nog Waarom is het zo, staat er dat hij valt en zijn ogen, terwijl zijn ogen open zijn. Onthult letterlijk. Want Aza heet, hij die valt. Waarom Aza heet, hij die valt? Als hem de filato vanwege zijn vallen uit de hemel naar de aarde. Punt 14 naar de punt. We Aza heel niet kraag, we geloeien naam. 15. Maar Aza. de kutschabrihu zarekhoshek be, -anpo, be azah, not, el, die zijn de andere engel, de tweede engel, heet wigelui einaim. Dus in deze in één vers, korte vers dat heet, ja yeah, dat vers vanaf in de regel 12 naar de punt, Dat yeah, kleine versje. dat dat hij heet no veel we nee, dertien, dertien vanaf het begin. Hij hey, die valt en zijn ogen zijn open. Ja? Dat, zijn, dat is dus de Torah op deze manier geeft um, indirect aan die twee, twee engelen. Nofel hij hey, die valt, dat is het eerste woord. Dat slaat op die Aza, want Asa heet nog. hij hey, die valt. Waarom? omdat het dat slaat op zijn vallen wij de hemel naar de aarde. En Asa eh, dus die, die tweede engel, heet wegeluina in het tweede gedeelte van het versje. Dat wil zeggen, en uh, zijn ogen zijn open. Waarom is dat zo? Vijftien bijerig Asa. Hij zegt, uh, in vergelijking met Asa, ten opzichte van Asa, die de heilige gezegend is. Hij gooide uh, duisternis in zijn gezicht. Dus dat zijn die twee engelen en dan op deze manier beschrijft de Torah en de Torah geleerde ook in de Zoger. Elders zullen we dat we zaten in het hoofdstuk Balak dus echt, hoofdstuk dat toegeweid is, daar waar het ook in de Torah sprake is, van die Tora spreekt, van die Bilam, daar wordt het uitvoerig daarover zoger legd, het geweldig uit. Ushma 17, Ushma Tomar. Je madrigat ne Bilam hier, davar katan 18, hinayam roe we lopen naar de Jod bij Israël, in Moshe 19. Bij Israël, hoe de Jod bila. En nu goed kijken, hoe dat zit. Kijk, we leren de leer van waarheid. Niet, zie je, kijk nu hoeveel leren wij, wat leren wij over de Torah, over het volk Israël, ja? Als het gaat over het vallen, dan spreken we over het vallen van Israël, of niet? Allerlei aspecten zeggen we niet dat uh, wij ophemelen het volk Israël en uh, spreken we alleen maar uh, kwaad en allerlei andere dingen over andere volkeren, dat die zijn, die deugen niet of zo. Kijk nou hoe geweldig hoe die ons nu vertelt. Kijk nou de Torah geleerde, hoe spreken ze de waarheid? Let op. en zou jij zeggen, zou je met een bezwaar komen? 17. Schem madrigatnevo Atos, Schem bilam, let op, dat de traptreden van de profetie van Bilam is iets kleins. Ja, dat het niets betekent, dat het wel betekent, kleins, de vergelijking met Moshe. In de Hazael. zie hier, de Torah-leerden hadden gezegd. Daarover, let op. Belo kwam navi wie ooit bij Israël staat het geschreven dat. En er kwam niet meer de profeet in Israël zoals Moshe. Ja, zo staat het geschreven. En hoe leggen ze dat uit? Bij Israël, hoe de look kwam in Israël, kwam niet zo iemand als Moshe. Maar in de volkeren der wereld, der wereld kwam, wel, kwam, uh, uh, kwam wel een profeet en zij noemden Bilam. Eindelijk, dus eigenlijk tegenover de volkeren der wereld betekent uh, ook zij die hangen aan de klipoot, maar daar kwam dus de grote profeet Bilam. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Waarom zegt hij niet? ...staat het geschreven dat er kwam geen profeet meer zoals Moshe. Ja, en Moshe had zelf gezegd dat er komt, naar mij komt een ander profeet nog. En naar hem moet u luisteren. Wat staat het geschreven? Het is ook niet, het is ook niet een uh, tegenspra tegenspraak. Waarom? staat niet, in, in Israël kwam nooit meer zo'n profeet als Moshe. Als Moshe niet. Als Moshe niet, dus op het niveau van Moshe, van het niveau van dat, niet. Maar boven Moshe, natuurlijk wel, na boven Moshe kwam, natuurlijk kwam Yeshua, die dan, uh, maar op het niveau van de Moshe, betekent ke Moshe, als als Moshe, als Moshe, in Israël kwam niet meer iemand anders, maar op, het, maar op dat niveau in de volkeren der wereld kwam wel bilan. Ja, want het ene tegenover het, nou, het ander heeft de schepper geschap. En de raam en dat er een volk van Ja, maar goed, dan is het. Over de naam van Bilam zullen we leren ook dat het veel alles zit in de naam. Um, de regel 21. In, het, in de naam van Bilam zit Baal, in de naam van Bilam is het laatste, laatste, laatste woord van de regel 20, dus Bilam. Uh, in zijn naam zit veel, veel wat in zijn naam. Maar als je dan zijn naam alleen maar verdeeld in tweeën, Bil, Baal, Bet, uh, Lamet en dan een ander woord is Ein. Mem, dan hebben we dan bal, am. Baal betekent zonder. Dus hij die geen volk heeft, die geen volk heeft, bal betekent zonder, zonder volk. 21. Ja, niet. moet ik blijven bij dit. zullen dat hier het, het verder wat We hinnen Sibatne Philatam Mishamaymaares Biarnu Biaru sorry 22 bezog bekam bekamem komotshuuk mikoch Shekit katru go al Hadam. Shekit ragu al 23 Hadam. Baal baet abriya. Kijk. Wat is de reden was dat zij vielen uit de hemel naar de aarde? En zie hier, de reden van hun vallen uit de hemel naar de aarde. In de zoger werd het uitgelegd. In de zoger, we zullen dat leren. Eh. In de zomer werd het op, in, op, in verschil, op verschillende plaatsen, op een aantal plaatsen, werd het uitgelegd. Dat dat is vanwege het feit dat zij klaagden aan. Uh, zij zij beklaagden zich over het scheppen van de mens, over de mens in de tijd van zijn scheppen van de mens. Ja, dus zij hadden gezegd, nou, wat is, is nou de mens dat jij, de schepper, hem um, schept? Hij he zal zondigen hier op aarde, enzovoort. So, so dus, en zij zondigen natuurlijk andere ook andere engelen, ook die waren tegen. Ja, maar they, hun tegenwerking was niet zo krachtig als die van deze. Bovendien, deze waren de grootste engelen, de hoogste engelen. Nou... 23. Wam nam Yesh-lahavin halohar bemlahim kitragu az kmoshekatuv Midrashot ha, 25. Chazal wil Pila hipele kadoshbaru rakla azo beze elbilvade. Am nam echter Yesh-lahavin met dien te begrijpen. Halohar bemlahim. Er waren toch vele engelen die beklaagden zich toen. Zoals, bo, zoals gezegd werd in, zoals gezegd, gezegd werd in de uh, Midrash, in de Midrashot, in verschillende allegorische vertellingen uh, van de Torah geleerden, 25. En waarom de heilige gezegende zei, liet vallen alleen Aza en Asa -e, alleen die, die twee. 26 naar de punt, Wam nam was balak. 27. Nim biur, male, ad en En echter in de zoger van dit, van dit hoofdstuk Bala, dus daar waar het gaat ook over uh, Bila, daar vind bevinden we een volledige uitleg over deze kwestie. Maar Bila, maar we kunnen dan ook iets. Ik zou dan uit het hoofdstuk kunnen halen, iets, maar ik wil het niet doen, want hij zelf laat ons niet in de steek. Hij gaat ons dat nu voorlopig, en op de volgende les, we gaan het nu hiermee stoppen, en op de volgende les, ja, ik zie wel dat hij gaat verder daarmee, hij zal ons toch wel uh, uitleggen wat het nodig is, ja, voor ons, om te begrijpen Want uiteindelijk waarom ik niet ga daar naartoe, en ga daaruit iets het hele verhaal... het hele uitleg... aan jullie geven... want... Uh, daar zitten wij... Heel, heel ander... al op een hele andere... of een... aanvullende... Materie, uh, krachten... Die dus waar wij daar zullen... mee te maken hebben... en zo... wij moeten eerst voorbereiden... allemaal dat traject... Uh, uh, doen... Ja, uh, uh, doorgelopen hebben... En als ik dat, dat geef zonder voorafgaande, dat, ja op rij, alles op rij, dan is het, uh, dan lijkt het wel op het, uh, leer, op het lezen van een detective, ja, dat wij beginnen dan een paar van de eerste pagina's, lezen we en dan gaan we direct aan het einde om te kijken wat het allemaal daar, het einde daarvan is, is er iets uh, interessants. Dus precies hetzelfde, hij geeft ons wel wat, wat het nodig is voor ons, zal hij ons zeker geven.